We hebben vandaag een uh, gastspreker die ik aan jullie wil introduceren, Hans Euser, Geef hem een groot applaus. Oké, okay, nu je hem applaus gegeven hebt, ga ik nu vertellen dat hij uit Rotterdam komt. Nee, hey, Heb je vijanden lief, toch? Nee. Um, Hans is jarenlang voorganger geweest van uh, ICF uh, Venendaal, De planter en voorganger... En sinds twee jaar nu, anderhalf anderhalf jaar, is hij directeur van ICP, Intercultural Church Plans. Dus een netwerk van kerken zoals Oase, van multiculturele kerken die, ja, die, die missionair willen zijn. Die mensen willen bereiken met het goede nieuws van Jezus. En uh, ik ben ontzettend blij, Hans, dat je hier bij ons bent vandaag. De allereerste keer, volgens mij. Ja, het is de eerste toch? keer, ja. ja. ja. Dus, uh, ja. Dus, uh, ik vind het geweldig om hier te zijn. Nou, mooi. Dank jullie wel voor de uitnodiging. Ja. Koen heeft al kort voor je gebeden, maar ik wil ook nog ja. even voor je bidden. Vader, dank u wel voor Hans. Dank u wel uh, voor zijn belangrijke rol in het Koninkrijk van God. Uh, samen met zijn vrouw uh, ja, Carolien, die er helaas niet bij kon zijn vandaag. Je zegen hen in hun bediening. En zegen hem ook vandaag. Als hij vanuit uw woord uh, deelt wat het, wat het betekent om. Om een inclusieve kerk te zijn. En uh, ik wil hem daarin echt zegenen. Vullen met uw geest. En geef ons allemaal open harten. Om te horen wat u vandaag tot ons te vertellen heeft. In de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Dank je wel. Ja, de eerste keer dat ik hier ben... Um... Mooi om uh, samen God te aanbidden en kleurrijk kerk te zijn. Dat is het thema van, uh, van deze ochtend. Ik denk dat er zo meteen iets gaat verschijnen hier achter mij. Of moet ik ergens op drukken? Oh, ik heb het uh, zelf in de hand, zie ik. Ah. Yes, kijk, mevrouw is er toch een beetje bij. Op de achtergrond uh, ons gezin. Um, Nashville. En de Nashville-verklaring. Ik weet niet wie van jullie heeft daar iets van gehoord in de afgelopen weken. Er zijn een heleboel mensen. Uh, ik denk wel bijna iedereen. Dat kan je nauwelijks ontgaan. Een verklaring die is opgesteld uh, en verspreid over, via social media. En um, door het hele land uh, stof doet opwaaien. Een verklaring waarin uh, de kerk, in ieder geval 250 mensen die die kerk zouden moeten representeren, afstand nemen van een homoseksuele levenswijze. En uh, dat uh, nou ja, duidelijk op schrift hebben gesteld. Uh, er zijn een heleboel tegenstanders die daar tegen in opstand komen. En er is een geweldige discussie gaande met uitgesproken meningen voor of tegen. Ik denk dat als ik hier een stemming zou houden, dat er ook voor- en tegenstanders zullen zijn. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Zou wel leuk zijn. Maar dan mag ik misschien nooit meer terugkomen. Dus dat doen we niet. Um, ik heb mezelf niet gemengd in die discussie. En dat is eigenlijk best wel vreemd, want als je mij kent van een aantal jaar geleden, zeg zo rond mijn zestiende, dat is echt wel heel lang terug, dan had ik hele sterke overtuigingen en meningen. Mensen die anders waren dan ikzelf, die moesten het per definitie ontgelden. En ik deed mee met mijn vrienden op de MAVO waar ik zat in Dordrecht. En elke Turk en Marokkaan die voorbij kwam fietsen, die scholden wij de huid vol. Want dat waren andere mensen dan wij. En wij voelden ons erboven staan. Er is wel wat veranderd in de loop der tijd. Ik met mijn sterke overtuigingen en meningen, ik meng me niet meer in die discussie die nu gaande is. En de gemoederen bezighoudt. Um, Martijn zei het al, ik ben in Veenendaal bezig geweest met een, een gemeente te vormen zoals Serge, jullie, jullie kennen Serge misschien allemaal nog wel, uh, dat hier heeft gedaan en, en Martijn het nu overneemt. Ik was voorganger en pionier in, in Veenendaal in een interculturele kerk. Um, heel veel diversiteit in ons midden en daarin klonk het woord van God en wij volgden samen Jezus. Kleurrijk kerk zijn, daar wil ik het graag met jullie over hebben. En hoe Jezus ons etnocentrisme doorbreekt. Nou, dat is een beetje ingewikkeld, maar daar komen we aan het einde dan wel achter. Wat dat betekent. Dit is mijn gezin, dus uh, Carolien met de blauwe sjaal. En dan links uh, mijn dochter Roos van uh, 14. En Samuel van 16. En Rodé die, die mee is van 9. Um, we wonen tegenwoordig in Rotterdam. En als je het hebt over um, het doorbreken van grenzen... Dan is het Amsterdam-Rotterdam, uh, rivaliteit, ook iets wat je zou kunnen doorbreken wellicht. Ik vond het wel mooi dat die Feyenoord-vlag hier hing vorig jaar in, uh, uh, in, in Amsterdam. Maar dat vonden Amsterdam het helemaal niet leuk. Hè? Die hebben, met twintig man hebben ze die bouwketen aangevallen. Uh, nou, altijd een beetje rivaliteit. Dat is, blijkbaar zit het in ons. Als je ergens anders vandaan komt, een andere afkomst hebt, een andere huidskleur. Als je anders bent dan ik, dan, dan doe je er niet toe. Nou, Jezus doorbreekt dat. Jezus doorbreekt grenzen. En dat gaan we zien in uh, Lucas hoofdstuk 4. Ik wil dat graag met jullie lezen. In drie stapjes gaan we er doorheen. En dan stel ik op een gegeven moment een vraag. Dus het is belangrijk dat je goed oplet, want het is de bedoeling dat jullie de vraag beantwoorden. Als jullie het niet beantwoorden, kunnen we niet verder en dan houdt het op. Ja, dus we gaan lezen Lucas 4 vanaf vers 16. Um, en ik lees het in drie stukjes. Jezus is net begonnen met zijn, uh, met zijn werk in Galilea. En dan staat er in vers 16. En ik denk dat... Oh ja, we moet ik natuurlijk zelf dan doorklikken. Um, hier achter mij kun je meelezen. Hij kwam ook, staat er, in Nazareth. Waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte... ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond... Om voor te lezen, werd hem de boekrol van Jezaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar dit geschreven staat, De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukte hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op. Gaf hem terug aan de dienaar. En ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op Jezus gericht. Nou, het begint... Uh, deze geschiedenis ja, als, uh, met een gewone uh, bijeenkomst. Niks bijzonders, zou je zeggen. Jezus komt in Nazareth, een, een dorp met misschien 1500 inwoners. Waar hij zijn kinder- en jeugdjaren uh, doorbracht. Hij was er opgegroeid. Hij ging op Sabbat naar de synagoog. Zoals hij gewend was. Tussen twee haakjes. Het is niet verkeerd om er bepaalde gewoontes op na te houden. Jezus ging elke week... ...naar de synagoge. Het is helemaal niet gek... ...om hem daarin te volgen... ...en elke week samen het woord van God te beluisteren. Zo is het. Jezus krijgt dan in die synagoge het woord. Het was een vrije schriftlezing... ...en, en mensen uit de, de zaal mochten een deel lezen. En hij krijgt de boekrol van Jezaja... ...en die rolt hij af... ...en dan komt hij bij hoofdstuk 61... ...vers 1 en 2. En daar staat... De geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen harte hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Allemaal andersoortige mensen die daar worden omschreven. In die oude boekrol van Jezaja. Hij leest niet wat daar dan volgt, vers, vers 2b. Dat God ook komt om een dag van wraak te laten plaatsvinden. En dat vonden die mensen daar in die synagoge in Nazareth misschien wel jammer, want de Romeinen beheersten het land. En de Messias die zou komen, zou die vijand toch wel het land uit kunnen jagen. Maar Jezus stopt. Met lezen. En dan gaat hij zitten. En dan is iedereen super nieuwsgierig naar wat hij daar nu over gaat zeggen. Nou, dat lezen we in vers 21. Daar staat dat Jezus zei, vandaag hebben jullie deze schriftteksten in vervulling horen gaan. Iedereen betuigde hem een bijval en verwonderde zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. En ze zeiden, dat is toch de zoon van Jozef. En hij zei tegen hen, ongetwijfeld zullen jullie met dit gezegde, het spreekwoord voorhouden, Geneesheer, dokter, genees jezelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat in Capernaum gebeurd is, ook hier in uw vaderstad. En hij vervolgde, luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad, maar ik zeg het jullie zoals het is, daar zijn we weer. In de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden. ...maar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa... ...waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat. Toch werd niemand van hen gereinigd. Maar wel de Syriër. Naar Amon. Ja, die, die gewone bijeenkomst... ...die, die, die sfeer... Die, ...er komt een, een sfeer van verrassing. Want, want Jezus begint een uitleg te geven... ...die iedereen doet opveren. Hij zegt dit... ...wat ik gelezen heb... ...uit Jezaja... ...die 600 jaar geleden schreef... ...dat er iemand zal komen die gezalfd is door God... ...om uit te reiken naar de armen... ...en naar de gevangenen... ...en naar de minsten van de mensen... ...die profetie, die voorzegging... ...die is vandaag... ...tot vervulling gekomen. Ik ben degene die door God gezonden is... ...om uit te reiken naar de, de least, de last en de lost... ...de minste, de verlorenen en de laatste. Daar gaat het hart van God naar uit... ...en ik ben door hem gezonden om die boodschap duidelijk te maken. En het jubeljaar is daarmee geopend... ...beschreven in Leviticus 25. God doet recht en herstel. Aan ieder mens. En juist aan diegenen die aan de rand van de samenleving staan. En iedereen die is geboeid. En ze zeggen, maar, maar wacht eens even. Die Jezus, dat is... Je ziet ze bijna fluisteren in, in, in de rijen waar ze zitten. Dat is toch de zoon van, de, de zoon van Jozef? Hoe kan hij dat nou zeggen? Jezus, de Godgezonde om, om deze boodschap te brengen? En Jezus die, die doorziet dat. Die weet precies wat er leeft in het publiek. En die zegt tegen ze, jullie zullen wel denken, en misschien van me vragen, dat ik hier in jullie midden een wonder doe. Dokter, genees jezelf. Dat wat je in, op andere plaatsen hebt gedaan, als een bewijs van jou door God gezonde zijn, doe dat nou ook hier in ons midden. Wij hebben een recht op ten slotte. Je bent hier geboren en getogen. Niet geboren, maar wel getogen. Je hebt hier je kinderen en jeugdjaren doorgebracht. Als je ergens een wonder zou moeten doen, Jezus, dan is het hier in je eigen dorp. Wij hebben er recht op. Wij horen toch bij u en u hoort bij ons. En dan gaat Jezus twee verhalen vertellen uit het Oude Testament om hen tot een ander inzicht te brengen. En daar gaat mijn vraag zo meteen over. Het eerste verhaal staat in 1 Koningin 17. Uh, daar wordt uh, beschreven dat er een hongersnood was in Israël, drieënhalf jaar lang vanwege de zonde van de koning. De weduwe die lijden verschrikkelijk in het land Israël. Maar God gaat ze voorbij, want de profeet Elia wordt niet naar de weduwe in Israël gestuurd... Maar hij wordt gestuurd naar iemand buiten Israël, naar Sarepta of uh, uh, Sarfat, bij Sidon. Dat is tegenwoordig Libanon. Blijkbaar heeft God een hart voor die buitenlandse vrouw. En nog een verhaal vertelt Jezus. Het staat in 2 Koningen 5. Er was een tijd toen waren er heel veel mensen die aan een huidziekte leden in Israël, Melaad Maar ze werden niet genezen. De profeet van God Elisa werd niet naar hen gestuurd in Israël. Nee, die werd gestuurd naar, naar Aman Uit het vijandelijke Syrië. Die net een meisje uit het volk gevangen had meegenomen. Blijkbaar ziet God om naar die buitenlandse Vijandige man. En, en, en voor je het weet, is de vlam in de pan in die synagoge. Want kijk wat er gebeurt. Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. De uitleg die Jezus geeft, lokt, lokt een, een, een bijna bizarre reactie uit. Moet je je voorstellen dat ik hier vandaag um, met jullie als publiek een boodschap verkondig die eerst nieuwsgierig maakt, maar dan jullie tot het besluit brengt om, om mij hier naar het dak van het gebouw te brengen en daarvan af te gooien. Wat Wat is daar gebeurd? Er komt een linspartij in, in, in de synagoge. Dat, dan moet er toch wel iets aan de hand zijn. Uh, als je van de stelten werd af, was vaak het begin van een steniging. Vaak in Capernaum, dit is, dit is in die buurt, weet je, is van die berg afgeduwd. En als hij dan nog niet dood was, dan werd je gestenigd. Maar Jezus doet iets waar ze om gevraagd hadden, namelijk een wonder. <laughs> het is een, beetje, een beetje cynisch bijna. Hij, hij doet een wonder. Hij loopt dwars tussen die woedende menigte door weg. En dan krijgen ze uiteindelijk toch waar ze om gevraagd hebben: een teken, een wonder. Mijn vraag is deze: waarom slaat de sfeer in die synagoge zo sterk om? Van eerst nieuwsgierigheid naar dan een bijna linkspartij. Ik hoor, ik hoor wel wat gemompel al. Het, is, het, het denkproces begint op gang te komen. Um, wie, wie, wie heeft er een idee? Um, mensen die hun vinger opsteken mogen... eerst, oké? Okay? <laughs> ja, kijk. Ja, heel goed. Je hoeft niet naar het toilet, toch? Overgeslagen, voorbijgaan, beledigd. De waarheid confronteert. Ja, ze krijgen een soort spiegel voor gehouden. Schaamte voor? Ja. ja. Ja, ja. Ja. Er gebeurt in ieder geval iets met ze waardoor ze woest worden. Zoveel is duidelijk. En ik denk dat jullie in de goede richting zitten. Um, in Nazareth denken de mensen recht te hebben op een wonder van God. Als je het daar gedaan hebt, bij die anderen, in Capernaum bijvoorbeeld, dan moet je het zeker wel hier bij ons doen. Want wij horen bij, bij u, bij Jezus. En Jezus laat juist zien dat God niet exclusief voor één dorp... Of één volk. Of één land. Israël. Is gekomen. Maar voor de hele wereld. En juist. Voor buitenstaanders. Voor mensen die er op het eerste gezicht helemaal niet bij horen. Een weduwe in Libanon. Een, een vijandige. Um, een vijandige Syrische generaal. En ook de Romeinen. Die op dat moment het land bezet houden. Hij doorbreekt. Wat je zou kunnen noemen etnocentrisme. Ethno, daar gooi je het woord etniciteit in, volk. En centrisme, centrum. Mijn volk in het centrum. Mijn soort mensen in het middelpunt. Mijn volk, mijn stam, mijn stad. Amsterdam of Rotterdam. Als eerste, bovenaan. En Jezus die, die nodigt ons uit om dat te doorbreken. Om, om die grenzen uh, weg te halen en ieder mens van harte lief te hebben. Dat is iets anders dan tolereren. Lief hebben vanuit het hart van God. Die uitreikt naar arme, gebroken en gevangen mensen. En dan zeg je, ja dat is... De, de ander uitnemender achter dan jezelf, heet dat met, met mooie woorden. En dan zeg je, ja maar dat is toch onmogelijk eigenlijk. Iedereen heeft toch iets van dat etnocentrisme in zich. We veroordelen makkelijker dan dat we lief hebben. Toen ik 18 was en nog steeds erg discrimineerde, hoorde ik het verhaal van een vader en een zoon. En het heeft mijn hele leven veranderd. Die vader legde de hand op de schouder van zijn zoon. Elke keer dat die zoon de wereld in wilde gaan. En in die hand voelde die jongen, en ik luisterde naar en ik zag mezelf daarin. Die jongen voelde in die hand dat die vader hem lief had. En hem zegende met alles wat hij had. Maar, zei degene die het verhaal vertelde, die jongen stond met zijn rug naar zijn vader. Wel de zegen, maar niet de relatie. En toen legde hij uit, zo is het ook met jou en God. Voel eens wat een zegeningen je krijgt in jouw leven. Hoeveel genade je ontvangt. En ik realiseerde me het. Het ging me zo goed. Maar je staat met je rug naar hem toe. Je krijgt wel de zegeningen. Maar je kent niet de vader. En hij nodigde me uit om om, om te draaien. Niet, niet letterlijk, maar in mijn geest draaide ik mezelf om. Voor het eerst in mijn leven zag ik de liefde van God. En het ging zo diep, dat het mijn leven compleet heeft veranderd. De volgende ochtend ging ik kranten bezorgen met mijn broer, broertje. Vier jaar jonger dan ik. Elke ochtend half vijf uit bed, ochtendkranten. En op een gegeven moment liepen er een paar donker getinte mannen een auto aan te duwen. En ze riepen mij, wil je komen helpen, want de, de, de motor doet het niet, hij wil niet starten. En ik zet mijn fiets tegen de, tegen de muur en ik ga naar ze toe en schouder aan schouder duw ik met hen de auto aan. En mijn broer vraagt aan mij, Hans, wat is er met jou aan de hand? Zo kende hij me niet. Maar doordat de liefde van God in mijn leven was gekomen, ging ik anders kijken naar mensen. Als jij het moeilijk vindt om liefde te hebben, draai je dan nog eens om. Zie hoe lief de Vader jou heeft. Dan is er een bron van genade en goedheid. Om te delen met wie dan ook. Jezus nodigt ons uit. Om met hem. Tegen de stroom in te zwemmen. En door de massa heen te lopen. Ik, ik, ik wil eindigen met hoe, hoe Rickert Zuiderveld. Ons daarin voorgaat. Als het gaat om die Nashville verklaring. Ik weet niet of je het hebt gelezen maar. Hij reageerde erop afgelopen week. En hij zei dit. Op de vraag, wie is mijn naaste? antwoordde Jezus als volgt. Een homo reisde van Nashville naar de Lage Landen. En viel in handen van een paar potenrammers die hem half dood lieten liggen. Bij geval daalde een orthodoxe dominee af langs die weg. En deze zag hem, maar ging aan de overzijde voorbij. Evenzo ging ook een politicus langs die plaats. Maar ook hij ging aan de overzijde voorbij. Het wachten was op een voorbijganger die er geen mening op nahield. Of op zijn minst zichzelf niet belangrijk genoeg vond om gelijk te hebben. Of enige vorm van verschil of vijandschap te benadrukken. Iemand met olie en wijn, een ezel, een herberg en twee schellingen. Die is nog niet gevonden. En op de vraag wie is mijn naaste antwoordde ondergetekende Ricket als volgt: Een orthodoxe dominee reisde van de lage landen naar Nashville en viel in handen van een paar journalisten. Die hem halfdood lieten liggen. Bij geval daalde een homofiele man af langs de weg en deze zag hem, maar ging aan de overzijde voorbij. Evenzo ging een transgender langs die plaats, maar ook hij of zij ging aan de overzijde voorbij. Het wachten was op een voorbijganger die er geen mening op nahield. Of op zijn minst zichzelf niet belangrijk genoeg vond om gelijk te hebben. Of enige vorm van verschil of vijandschap te benadrukken. Iemand met een EHBO-kit, een auto, een hotel en een creditcard. Die is nog niet gevonden. En op de vraag, wie is mijn naaste, antwoordde niemand als volgt... De barmhartigheid was onderweg in de geschiedenis en viel in handen van de gelijkhebbers, die haar half dood lieten liggen. Om haar gezelschap te houden en haar lijden te verlichten, zijn wij op zoek naar voorbijgangers. Iedereen, met welke tekortkoming dan ook, is van harte uitgenodigd. Politici, journalisten. Dominees, ambulancebroeders, nachtzusters, Joden en Samaritanen, homo's en hetero's. Laten wij Jezus volgen in het liefhebben van alle mensen. Amen. Makkelijker gezegd dan gedaan, hè? In de praktijk is het niet zo eenvoudig. Maar God helpt. Zal ik daar kort nog om bidden? Vader, het is niet eenvoudig. Sterker nog, zelfs onmogelijk. Om een leven te leiden zoals u dat graag ziet. Maar in de kracht van de geest. En vol van Jezus. Kunnen we anders zijn en doen. In deze maatschappij die die volstaat van meningen en overtuigingen, mogen wij achter u aangaan om lief te hebben, om uit te reiken en om te zien naar niet alleen onze vrienden en onze buren, maar zelfs naar de vijand. Vervul ons met uw heilige geest, Here, zodat we de kracht hebben en de wijsheid ontvangen om die weg te gaan. We bidden dat in Jezus' naam. Amen.